uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Saoedische koning Salman heeft op een top voor islamitische landen in Mekka hard uitgehaald naar Iran. Hij beschuldigde het land van terroristische aanvallen op olieinstallaties en tankers. Iran ontkent iedere betrokkenheid bij de aanvallen. Het had wel vertegenwoordigers naar de top gestuurd. Onlangs werden twee Saoedische olieinstallaties en vier olietankers gesaboteerd voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. De Amerikaanse president Trump ziet in Boris Johnson een uitstekende opvolger voor de Britse premier mee. Tegen de Britse tabloid The Sun zei Trump dat hij het gevecht om het leiderschap van de conservatieve partij nauwgezet volgt. En dat zei hij omdat Trump maandag drie dagen op staatsbezoek komt in Groot-Brittannië. Het opvallend hoge aantal moorden en verdwijningen onder inheemse vrouwen in Canada is genocide. Dat is volgens Canadese media de conclusie in een rapport dat maandag officieel verschijnt. De afgelopen tientallen jaren werden mogelijk 4000 inheemse vrouwen en meisjes vermoord of raakten vermist. En die slachtoffers behoren tot de oorspronkelijke bevolking van Canada, zoals de Inuit.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 Een aantal evenementen voor morgen is uit voorzorg afgelast... in verband met het verwachte warme weer. Verschillende marathons gaan niet door... en bij andere wedstrijden zijn de starttijden vervroegd. Ook festivals houden rekening met het warme weer. Morgen worden niet alleen hoge temperaturen verwacht... maar ook uitzonderlijk hoge zonkracht van 7 of 8. Het weer. In de beeld was het vanmiddag boven de 25 graden... en daarmee is vandaag de eerste officiële zomerse dag... Morgen kan het plaatselijk 32 graden worden. Er is dus volop zon. In de avond valt mogelijk een bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam voor het knooppunt Batuverdorp. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging vanwege de weekendwerkzaamheden. Aan de andere kant van de stad, op de A8 vanuit Zaandam... kan je bij knooppunt Koenplein niet kiezen voor de A10 richting Den Haag en Rotterdam. Vanwege een ongeluk is daar de verbindingsweg dicht. Je moet omrijden via de ringweg Noord en de Zeeburgertunnel. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. klanken waren dit. Uh... Hoor je het wat dan ja, ja, zeker. En, ja, ik, ik, ik denk, zeker, ik, ik, ja, denk ik, ik, ik ben in slaap gevallen. nee, nee, joh. nee, nee. Ja, Ik denk, ik moet mijn mond houden <laughs> nog een uur. Uh... Nee, nee, nee. Nee, nee, nee ja, mag er gewoon blij blijven. Gezorgd. Nee, joh, je mag er nog eventjes blij blijven, hoor. Dat, uh, dat maakt helemaal niet uit. In ieder geval, wij nemen in ieder geval afscheid van je. Eh, uh, voor deze uitzending. Uh, ja. Ik zou zeggen, graag... Uh, tot de volgende tot keer. Tot de volgende keer. Dankjewel <laughs> ja. dat je hier was. Uh, hier in Zandvoort weer. En uh, ja...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 Ja, hoe, hoe heet die andere ook weer? Lieve de Keitunnel of zo? <laughs> ik weet het allemaal niet meer. Ik, in ieder geval, ik rij over de weg en uh, ja. is gewoon uh, rijden. En, uh, ja. ja, zo is het. En, uh, ja, in ieder geval, zeg, uh, bedankt voor de, voor de komst en, uh, en, uh, en de lekkere koffie. En uh, ja, tot, ja, tot de volgende keer. Ik zeg het graag tot de volgende keer. En uh, ja, dan weer uh, met een de, met de nieuwe ziel. Zeker, zeker. We gaan een plaatje draaien van uh, David van Dijk en Voel de Beat. Negen moet ik eruit, de werkweek is voorbij. ho oh, oh. lek met de sleur en de kleine zorgen, dit keer laat ik ze ver weg achter mij. Oh, oh. Tijd om te gaan, want het weekend komt eraan. De dansen, shake and move zonder limiet dan in de moed en voel de beat We dansen en feesten zijn niet te houden Maar de tijd heeft even wat op mij Oh. oh. Begaan. Maar is de verleiding te weerstaan? Ik kan het weer aan, ik wil verder toen gaan en ik ga door. Oh, oh.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 Of zwijgen we voor goed? Het...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 To be till the queen will disagree, there's more to her. And Sunday she will loudly pray, please don't care. you the deal, make room for her or shall Guys. naar Entertainment for you. Oeh, dat is lekker. I must have left my house at have read the morning paper going into town And having gotten through the editorial no doubt I must have frowned I must have made my desk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 When you walk in the room. Eh, wat een heerlijk nummer. Ja, jij bent er ook nog, eh, Edwin. Heb je het een ja. beetje naar je zin? Of, eh? Ja hoor. Ja, oké. Okay. <laughs> en we gaan een lekker plaatje draaien van Jeffrey Heeson en uh, hebben het over: Mag ik de zon laten schijnen in je hart? Nou, vooruit dan maar.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 Hits van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment voor u. Met Fred Heijn.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 Gemaakt. Maar kom niet terug, je hebt mijn ziel geraad. En denk aan dit moment, vergeet niet wat je hebt Weet wat je doet als je gaat Straks heb je spijt en smeek je op je knieën Dat jij me mist, terug wil naar de liefde Als jij dat voor me staat, dan is het echt te laat Jouw tranen gaan niet helpen en er is genoeg praat Straks heb je spijt, dan is er niets meer over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 Het was een, een lekkere Ja, headbanger. om het maar zo te zeggen. Ja. Nee, die braaf was dat. En uh, straks heb je spijt. En uh, ja, ik denk, ik, ik, ik ga toch eens naar buiten kijken. En dan zie ik zo door die, door die ja, dingen die voor het raam hangen eigenlijk. Uh, ja, het zonnetje. Ja, Luxaflex heet dat, hè? Toch, Edwin? Luxaflex, hè? Sorry? Nee, ik kom er gewoon weer bij zitten. Ah, ja, zo, zo is het. De Luxaflex, ja. Ja, Luxaflex, ja. En toen dacht ik... Wat dacht je? Strand, zon. Zwembroek. Zwembroek. Zonder Nou, ik denk, nou, laten we dan maar eens een keertje kijken naar... Uh, rokje. Een rokje? Een rokje. Korte rokjes. Korte rokjes. Sidekick. Nou. Dan Doen wel. we. Luister maar.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 zonder jou zijn verloren uren. Want een dag zonder jou lijkt wel een jaar.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 Fine, you've got to make her See where she belongs Animal. We gaan lekker verder met een lekkere gauwe ouwe. En die kent hij vast nog Oeh, wel. dat is lekker. Katana Joe. Kattenaar Joe I've been long time ago. Where did you come from, where did Joe? I've been married long time ago.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 the side, what used to be, oh the broken hearted man that once was me, I never Kijk, Tim, ben je Ik ben er zeker weten. Ja, nog net voor de volgreep. Hé uh, hey, Tim, ja, ik, ik, ik heb hem sowieso al dan, Want ik denk, nou ja, dan ga ik in ieder geval mee afsluiten. Maar we hebben je nog ja. kunnen bereiken even snel. om uh, Ja, Ze uh... hadden mijn nummer niet. Nee, ja, nee, dat ging even helemaal fout. <laughs> nou ja, kan wel eens gebeuren. Hey, uh, ja, juist uh, jouw laatste single. Jij gaat uh, met me mee. Ja, ontzettend uh, trots en blij. het uh, resultaat, het gaat eigenlijk hartstikke goed ook. Ja. Het is echt een lente-zomerplaatje, dus het is nu met het lekkere weer erbij, dus uh, helemaal top. Ja, hey, en, en wat, wat, wat mij brandde een vraag eigenlijk. Hè? Je hebt toen, uh, toen uh, wat punten kunnen geven via het Songfestival. Ja. Nu, uh, nu vindt dat plaats in Nederland. Uh, <conheaime> ja, ik kom aankomen. Ja? <failed> Ga jij het doen? Nou, dat, uh, dat, dat, dat, ik zou het, het een enorme eer vinden natuurlijk. Als ja. ze me zouden vragen. En, uh, en ze hebben mijn nummer. Maar uh, dat laat je natuurlijk vooral over aan, uh, aan de Afrotros. Ah, oké. Okay. Uh, ja, dat, uh, ik bedoel, ja, het was sowieso verrassend dat jij toen uh, de, de, het uitslag deed. Ja. Ja, en dat, uh, nou ja, dat ging je goed af. Ja, je hebt uh, hartstikke mooie reacties krijgen toen. En uh, eigenlijk, ieder jaar nog steeds krijg je hartstikke leuke reacties uit uh, binnen- en buitenland. Ja. Wanneer je toch dit alweer weer uh, weer is. Ja, natuurlijk, het, ja, het is een uniek uh, die Ik denk dat ik het Nederland toe komt. Ja. ja, dat zijn natuurlijk een enorme eerste dat je het mag doen, maar nog maar, maar, maar, maar, maar Ja, dat is niet aan mij. ik weet niet. Uh, ik weet niet wat ze van planfouwen is van mij maken. Ja, er zijn nog wat, uh, wat de namen gevallen natuurlijk, maar uh, ja, die, die, die, ik, uh, die ik niet hoorde vallen, dat was die oude. Dus uh, ik denk, nou oh, ja, ja, bij precies. deze. Ik, ik zal het toch eens ja. eventjes vragen. Allemaal, ja, al, uh, de andere, andere mensen hadden ook al uh, hadden mijn naam genoemd. En uh, ja, het is ook net ja. net wat ze willen. Ja, ja, ja. ja ik, ik gun het in geval voor jou. Dankjewel, dankjewel. Ik zou zeggen, bel even de trots op en je uh, even, even een goed woordje. Ja, dat gaan we zeker <laughs> doen, dat gaan we zeker doen. Goed zo, goed zo. Hé hey, Tim, uh, wat, wat, uh, wat uh, kunnen we van jou nog verwachten? Sta je nog op grote podia's uh, deze zomer? Ja, sowieso. Zo, zo. Uh, moet ik niet op mijn hoofd weten? ik weet het niet. Uh, waar ik wil ook allemaal staan. Maar ik doe echt hartstikke, doe hartstikke leuke dingen. En de was misschien steeds, voldoen, komt er ook weer aan. Uh, we zijn ook bezig met nieuwe muziek voor in de najaar, optredens uh, overal. Het is uh, echt uh, ja. allemaal leuke dingen aan. Ah, oké. Okay. En uh, ja. Wat, wat, uh, wat, uh, ben je nog bezig met een album of, of iets dergelijks? Iets, ja, iets verrassends? album tegenwoordig, ja, tegenwoordig vind ik altijd uh, best wel lastig nu. Nee? Omdat CD's er komen natuurlijk allemaal dramatisch, laat zou ik zo zeggen. Ja. Dus we zijn altijd bezig met nieuwe muziek en er komt een boek aan, na nou, ja, dat is wel heel veel anders. Maar ja. nou, dat vind ik ook een heel bijzonder project, we zijn in gesprek voor een nieuw tv-programma. Ja, er gebeuren eigenlijk heel veel, er heel veel mooie aanvragen op binnen, optredens, dus uh, nou, ja, je spreekt met een mens. Ja, inderdaad. Oké, okay. nou, even kijken je agenda, waar kunnen we die vinden? Uh, zoals kunnen mensen checken op timdousma.com en uh, gewoon ook mijn Instagram en Facebook gewoon app Tim en dan moet je hem wel Oké okay, Tim, ja, je hoort hem waarschijnlijk al op de achtergrond. Ja Ja, ja, ja. ja we gaan uh, naar het nieuws van 7 uur, dus we kunnen hem nog een klein stukje laten horen. Ik zou zeggen in ieder geval bedankt uh, voor jouw tijd. Even snel. Keer, en uh, tot de volgende keer. Oké. Okay. Hey, groetjes, goed weekend. Doei doei. Hoi Hoi hoi. hoi.